11 uur. NPO Radio 1. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Een bijzonder goedemorgen en welkom bij Radio Olympia vanuit Zuid-Korea. En welkom bij weer een nieuwe schaatsdag op de Olympische Winterspelen. Het startschot gaat klinken of heeft al geklonken... voor de eerste rit op de duizend meter voor vrouwen. Snel naar Sebastian Timmerman. Wordt het 5 uit 5 vandaag. Marit Leenstra, Jorien Temors en Irene Wust gaan het proberen te realiseren op deze duizend meter... waarop Nederland in de historie drie keer behaalde. We gaan het allemaal live meemaken na het internationaal met Jan van der Putten.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 Dan gaan we naar Edwin Cornelissen, want er is medaille in Nieuws Edwin. Ja, er wordt gehuldigd op een Medal Plaza in Pyeongchang. In Gangneung moet ik eigenlijk zeggen, dat is waar het gelegen is. Uh, we zien op het podium verschijnen Nuis en natuurlijk Patrick Roest en Minseo Kim, de nummers 1, de 2 en 3, de 3 van de 1500 meter de van uh, gisteren. Zij staan in uh, blijde verwachting, want zij uh, moeten wachten op het moment dat ze worden aangekondigd natuurlijk, om op het podium te gaan staan om die medaille in ontvangst te nemen. Ik kijk naar dat Medal Plaza en ik zie dat het goed gevuld is. Ik zie veel mensen met ogen. Oranje mutsen ook op, dus uh, blijkbaar hebben ook de nodige Nederlanders... de moeite genomen om die kant op te komen. En ik zag ze komen aanlopen, Kjeld Nuis en Patrick Roest... met de duimpjes omhoog, zwaaiend naar het publiek. Uh, genietend van dit moment natuurlijk, want dat is toch wel een moment. Als je die prestatie hebt geleverd gisteren... fantastische races natuurlijk gezien, eerst Patrick Roest die de toon zette... en uh, een mooie tijd neerzette die lang bleef staan... en vervolgens Kjeld Nuis, die er uiteindelijk overheen ging... vier ritten moest wachten en toen wist dat hij, Olympisch kampioen... was eindelijk de topfavoriet die het dan doet op zijn eerste Olympische Spelen. Ja, en als je dan die medailles overhandigd krijgt... dan is dat natuurlijk prachtig. De medaille, de bronzen medaille... gaat nu worden uitgereikt aan uh, de Koreaan. En Min Steel Kim, en dat vinden ze natuurlijk mooi hier in uh, Korea. Dus ik zag ook het nodige Korea op het plein staan. Overigens ook veel Amerika zie ik. Want uh, ja, uiteindelijk later vandaag... wordt ook de gouden medaille van de halfpipe uitgereikt. Het freestyle snowboarden waar Sean White vandaag historisch schreef... voor de derde keer een gouden medaille te winnen. En uh, ja... Een wereldprestatie te leveren dus ook Amerika goed vertegenwoordigd de Koreaan die krijgt de bronzen medaille het zijn flinke ploepertjes. dat hebben we al eerder gezien natuurlijk want we komen vaker bij dat medal plaza en dat is toch mooi om dat dadelijk in de bagage mee te nemen ik denk wel dat het enig overgewicht gaat opleveren we zien overigens dat de medailles worden uitgereikt door Anat Singh. Dat is een Zuid-Afrikaans IOC-lid. Het mooie ervan is dat hij ook een carrière heeft als filmregisseur. Hij heeft onder meer een film over Nelson Mandela geregisseerd. Hij is de man die hier de medailles mag uitreiken. Kim die uh, kust de medaille en uh, die kijkt naar het publiek. Ik zie hem nou niet heel erg uitbundig, maar ja, het is dan ook een bronzen medaille. Dan gaan we kijken naar Patrick Roest... die uh, op het punt staat om Patrick de tweede trede Roest. te betreden. En dat doet hij. De vuistjes gebald, zwaait naar het publiek. De lach op het gezicht, Patrick Roest... die dus uh, een tijdje lang heeft mogen hopen op misschien nog wel meer. Maar ja, hij wist natuurlijk ook dat Kjeldnuis nog in actie zou komen. Ook voor hem... Die uh, mooie, grote medaille. Hij heeft de muts op het hoofd, de oranje jas aan. Schud daar de hand van meneer Singh. Zou je ook een mooie film over kunnen maken natuurlijk. Voor Patrick Roest en Kjeld Nuis. En ze krijgen daar dan nog een presentje bij. Dat krijgen ze van uh, isu Julit Eustein Haugen. We zien Patrick Roest die daar staat. Met uh, de kleinoden in uh, de hand en om de hals zwaaiend naar het publiek. Maar dan komt daar het grote moment, het grote moment dat de Olympisch kampioen, de gouden medaillewinnaar op de hoogste tweede plaats mag nemen. Kjeldnuis, hij lacht, hij knikt, hij knipoogt. Ik ben benieuwd of hij ook heel hard gaat springen of misschien doet hij wel een boltje, zoals de afgelopen dagen. Kjeldnuis uit Nederland, staat nu op het podium, maakt een reuze sprong met gebalde vuisten, zwaait en lacht breed uit, kushandjes. Hij geniet van dit moment en zo hoort dat ook als je Olympisch je Daar komt de medaille dan aan, die wordt hem plechtig om de hals gehangen. Hij knipoogt volgens mij ook even naar de filmregisseur en uh, hij schudt hem de hand, zegt dankjewel voor deze prachtige medaille, maar ik heb hem wel zelf verdiend door heel hard te rijden. 1 minuut 44 en 100ste, dat was het, het baanrecord wat hij gisteren reed in uh, de Oval. Um, hij schudt de hand en mag dan ook het cadeautje in ontvangst nemen. Zo dadelijk overigens ook nog de huldiging van Yara van Kerkhoff. zilveren Yara van Kerkhoff, die het gisteren zo goed deed op het short ijs Dat was misschien wel de meest verrassende medaille. Mida Zij komt de later de nog de in de actie de op dit podium. We gaan de luisteren de naar het Wilhelmus. De mutsen gaan af... Ik dacht eerst, hij houdt het droog, kjelt nuis. Maar nu zie ik toch wel hele waterige ogen. Een grote lach op het gezicht. En dat Wilhelmus, dat heeft hij luidkeels meegenomen Zijn moment samen met Patrick Koest. MUZIEK Even wat ander nieuws. De Consumentenbond raadt gebruikers van Facebook af om een beveiligings-app te gebruiken... die door Facebook wordt aanbevolen. De app Onavo Protect zou een veilig netwerk gebruiken... maar het stelt Facebook ook in staat om te zien welke apps de internet er allemaal gebruikt. Taxidienst Uber heeft vorig jaar een verlies geleden van 4,5 miljard dollar. Ruim 1,5 miljard meer dan een jaar eerder. Het laatste kwartaal was het verlies 1,1 miljard. Angstige momenten voor passagiers van een vlucht van United Airlines... tijdens de reis van San Francisco naar Hawaii... verloor dat vliegtuig de kap van een van de motoren. Maar het toestel is wel veilig geland.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 Dan gaan we kijken naar het weer voor er weer geschaatst wordt. Vrij zonnig vandaag in het westen wat meer bewolking. Het wordt 4 tot 6 graden. Komende nacht regen en sneeuw, of natte sneeuw. Morgen in de loop van de dag opklaringen. Het wordt 5 of 9 graden. Vrijdag in het weekende meest droog. De zon schijnt geregeld, overdag 8 graden. In de nacht kan het licht vriezen. Zo, dan gaan wij naar Sebastian Timmer en Erben Wennemars. Gaan jullie gang. We gaan kijken wat er in het vat zit op de duizend meter voor. Niemand minder dan Irene Wust. Ze rijdt al vroeg. We zijn bezig of gaan beginnen aan rit 4 op de Olympische duizend meter. Omdat Irene Wust geen uh, goede staat van dienst heeft op deze afstand. Dit seizoen in de wereldbekerwedstrijden. Maar het gaat zo lekker met Wust. Haar achtste medaille, uh, negende medaille van de, haar loopbaan op te Spelen. We ze al op de drie kilometer. Zilver. En medaille nummer 10 uit haar loopbaan, Olympische medaille nummer 10... was natuurlijk het goud op de 1500 meter twee dagen geleden. Daar waren de huldigingen bij in het Holland House op Meddell Plaza, waar we er net het verslag van orde van Edwin Cornelis over hebben. en Kjeld Nuis heeft dat indruk gemaakt op Wust in de zin van dat het in de benen is gaan zitten... of rijdt ze hier gewoon lekker onbevangen frank en vrij rond. Ze heeft niets meer te verliezen op deze afstand... Ze hoeft niet te winnen, ze mag winnen. Een nieuwe medaille en nog eens bij. Iereen Wust staat klaar. Tegen de Italiaanse Yvonne Daldossi. Wust, staats-ico van Beroep start vals. Ja. Net als op de 1500 meter. Alleen is het dit keer ja, is het eigenlijk wust. Ik zoek even de assistent. Ja, het is inderdaad wust. Ik zocht even naar de assistent van de starter. En net als op de 1500 meter, Erben, is het iedereen wust die dus het foutje maakt. Ja, dat kan gebeuren op de 1000 meter. En zij moet natuurlijk. Die stad is voor haar heel belangrijk. Dat is niet haar sterkste punt. En dan wil ze zo snel mogelijk weg, weg, weg zijn. Nou, op de 1500 meter heeft het in ieder geval niet geleid tot een, tot een mindere stad. Bij haar toen was het heel erg goed. En nu moest ze gewoon rustig blijven even rustiger weer. Ze neemt ook alle tijd om weer opnieuw naar de stad te gaan. Even opnieuw opladen. Even diep ademhalen. Omdraaien nu. En dan blaast ze nog één keer diep. En dan gaat ze weer opnieuw naar de stad. En daar wordt ze naartoe geroepen door Stefan Herman uit Duitsland. Dat doet hij natuurlijk in het Engels. Zo uh, hoort dat nu eenmaal bij een internationaal toernooi. Irene Wust, Pat, daar hoorde u hoe zij de rechte schaats in dat ijs neerzetten. Zoveel mogelijk grip verzamelt. vlak voordat ze gaat beginnen aan deze race. Nu moet ze stilstaan, net als Betrone en ja, nu Dal Dossi En nu staan de dames goed stil en zijn we begonnen aan de vierde rit op de duizend meter. Wust, binnenbaan, Daldossi, buitenbaan, snelste tijd tot nu toe... van Nicoda, Nicolaas Dralova, uit. zeg je, en die reed best een aardige duizend meter... voor haar doen in 1643. Wust zoekt nog naar het ritme en de snelheid opent in 18. 31 is daarmee iets langzamer dan de Italiaanse sprinster Baldossi. Maar ze zijn wel sneller dan de openingstijd van Sterhalen. Ja, nou, dat is een prima opening voor Irene. hier kan ze wel, kan ze wel mee, mee vooruit. Nu is het op de kruising. Lange klappen. Niet te gehaast gaan rijden. En dat doet, doet ze niet, door. Ze, ze verlengt haar slag met het ingaan van, van die buitenbocht. En nu moet ze die goede eerste ronde rijden. Nu moet ze echt een rondje van onder de 28 seconden rijden, hoor. Want die opening, daar, daar verliest ze dan anders te veel op. 27-8. 27-8 is echt een hele goede ronde voor Irene. En nu komt het op aan. Nog 200 meter te gaan. In de laatste ronde. De buitenbocht is bijna doorheen gekomen. Ze schaatst nu de kruising weer op. Kruist ruim voor Daldossi langs. Er is helemaal geen tegenstand eraan Van de buitenbaan naar de binnenbaan toe. Zoveel mogelijk snelheid nog meenemen. Nog één keer proberen wat door te versnellen in de laatste bocht. De binnenbocht. Hier moet toch een tijd aankomen. In de 1.14. Net boven de 1.14. Half oh. voor Irene Wüst om echt mee nee, te doen. Nee, dat zit er niet in. 32 voor Wüst op deze 1000 meter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 Dit moet de 1500 meter worden van zijn leven. Goed weg. In één keer goed weg. 25 vuur. Dat kan nog niet? Dat was echt heerlijk. En ja, toen kon ik hem gewoon doorpompen. En dat laatste bochtje was echt zwaar, maar maakt het niet meer uit. Hier komt Kjeld Nuis in de race van zijn leven. Nu moet je doorrijden. Nu moet je doorrijden, Kilt. Fuck, dit was wel echt een pittig. neus doet wat iedereen van hem verwacht heeft. Het Olympisch goud pakken. Zij zijn debuut. Ik ben super blij. deze is me zo fucking veel waard. Radio Olympia. Ik was een Radio Olympia. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Een bijzonder goede morgen. We zijn weer terug in de oven, maar nu snel naar medalplaatsen. Net in Cornelissen. Goede ja, je timing, Jeroen. Want Nu op dit moment stapt Yara van Kerkhoff op het podium op de tweede trede. En ze zwaait naar het publiek en ze lacht haar tanden bloot. Want zij heeft natuurlijk die spectaculaire zilveren medaille veroverd. Gisteren in de finale van de 500 meter. Een krankzinnige finale was het. Waarin Elise Christie, een van de grote favorieten, ten val kwam. Waar Choi, de Koreaanse, ook een favoriete. Een penalty kreeg en waar zij van brons naar Zilver ging en daar staat ze dan met dat zilveren uh, kleinood in haar handen. En het mooie is overigens dat zij het presentje daarbij krijgt uitgereikt door Yang Yang uit China. Dat is een IOC-lid, maar met name een short -track legende Zes keer wereldkampioen op rij. En ze heeft Olympisch goud gewonnen op de 500 en de 1000 meter in Salt Lake City. Zij is degene die het cadeautje uitreikt aan Jara van Kerkhoff. En nu is daar het goud voor Ariana Fontana. Ook een legendarische short-track-naam. De Italiaanse wint het goud, maar Jara van Kerkhoff is dol. Ongelukkig met het zilver. Italia. Terug hier in de Oval. Ja, Nederland heerste in Sochi vier jaar geleden. En eigenlijk heerst Nederland ook in Pyeongchang. Deze week vier afstandige schaatsen. Vier keer een Nederlander, de allerbeste. Vandaag gaan drie Nederlandse vrouwen proberen ook dag vijf oranje te kleuren, Patrick. En hier aan tafel Lotte van Beek. Eergisteren net, net, net, net geen brons bij die 1500 meter. Uh, we zagen net de rit van, uh, van Wust. Wat vond je ervan? Nou, ik denk dat voor die reden het een hele mooie rit was. En uh, ik denk dat ze stiekem op meer had gehoopt. En dat ze ook wel weet dat ze met deze race niet op podium is gekomen. Dat komt mede omdat het niveau gewoon heel hoog ligt. Maar ik denk dat ze, ja, wat dat betreft... Ze had een goede opening en een goede tussenronde. Alleen het laatste rondje, ik denk dat ze daar minder vooral had willen rijden. En, uh, maar dat neemt niet weg dat het gewoon een prima rit was. Alleen niet de rit waar, dat je nodig hebt om het niveau heel hoog ligt bij de dames. Wij gaan natuurlijk ook nog praten over jouw rit van gisteren, maar Ook aan tafel uh, Rintje Ritsma. Ja, Rintje, hoe kijk jij naar de... De rit van Wust. Ja, ik, ik heb ook zoiets van... Irene heeft misschien wel uh, wat meer druk nodig. Er moet wat meer spanning opstaan. Ze was, uh, een, heeft natuurlijk een enorme ontlading gehad... naar die 1500 meter. En dan vraag ik me toch af... Uh, is ze nog, uh, nog echt scherp? Uh, met name die laatste ronde, het verval. Ja, dat is niet iets wat... Uh, wat uh, Irene moet een verval van, uh, van één seconde hebben. Nu gaat ze van 27.8 naar 29.3. En dat is eigenlijk gewoon net te veel. Maar zelfs al had ze dat gedaan... dan denk ik dat het nog niet genoeg is voor het podium. Had je misschien verwacht dat ze echt los was? Dat ze dacht, oh, ik heb die gouden plak en nu kan ik vliegen? Ja, nou, dat kun je, dat kun je op kanten bekijken. Je moet wel enigszins je moet een gezonde wedstrijdspanning moet je hebben. En als je al zo'n ontlading hebt gehad... Uh, ...emotionele ontlading. Dan, uh, dan valt er echt wel wat van je schouders. En dan is het best wel weer lastig om je weer op te laden. Zo'n duizend meter. Zeker als die, die, de, je eigen verwachtingen daar niet hoog op zijn... ...dan is het wel lastig om daar hard op te rijden. Ja, verwacht jij dan ook de strijd tussen Nederland en Japan vandaag? Uh, ja, zeker. Ja. Die zijn Blijf, jouw favorieten? Amerika ja. uit, niet uit. Amerika, ja. Kerstma? Ik denk dat een... Uh, ja, een Britney Boe, Brittany denk ik wel. Uh, ja. een, uh... Laat hij nou net tegen Jorien Ter Mors, zei Dat allemaal later. Zometeen uh, wordt er gedweld. Maar daarvoor best interessante ritten, ze was. En Erben? Ja, die rit 12, daar kijken wij ook naar uit, inderdaad. Ter versus uh, Brittany Bow. Eerst krijgen we nog uh, Yoon Yoon Kim uit Korea. En uh, Idan Yatoen uit Noorwegen. En dadelijk in de laatste rit voor de dwel Irvine en Golikova. Namens uh, Olympic Athlete of... Uh, Russia. Nee, het zou ons ook verbazen als 1.15.32 genoeg is om op het podium te eindigen. Vier jaar geleden deed Wust dat natuurlijk wel. In Sochi, zilver in 114-6, Maar nu zit dat er niet in, hè Erwin? Nee, maar ze is nu ook vier jaar ouder. Deze afstand komt niet heel makkelijk bij haar. En ik denk dat het gewoon echt niet realistisch is, is om te denken... dat zij hier op deze duizend meter, omdat ze die vijf kilometer nog nou eenmaal gewonnen heeft... Dat, dat ze hier ook maar zomaar weer een medaille op, op, op, op gaat halen. Vier jaar geleden was echt... Toen kon ze die duizend meters nog. We, daarvoor is ook nog een keertje tweede geworden op een WK-sprint ooit. Dus. Maar die, die tijd is echt wel gewoon voorbij. De eerste die een bedreiging is voor Wust. Want tot nu toe hebben we vrouwen gezien. die allemaal langzamer waren dan Wust. in de twee ritten die volgden. Is Idan Yato. 26 jaar is zij. Uh, wat zeg ik? 27 is uh, inmiddels nog niet zo lang geleden jaren geweest. Ze oh, oh, Nou, is dit is raar. Dit is, uh, maak je zelden mee. Dit klinkt een startschot. En ik heb het idee dat het startpistool een beetje haperde. Want ze hadden uh, echt al wel drie, vier passen gemaakt voordat Stefan Herman de Duitse nog een keer schoot. En het is een valse start, bleek te zijn. In het geval trouwens van de binnenbaan van Jung-jung Kim uit Korea. Zij is 23 jaar jong. Als junioren was dat een hele goede was dat een hele sterke dame, wereldrecordhoudster bij de junioren. Maar als senior is zij er nog niet in geslaagd nou. om uh, het stapje te maken. Zoals de schaatsers dan altijd zeggen. Zij maakte dus de vaste start. Maar dat is niet lekker, Erben, als ja, je andersom. al een paar passen hebt gemaakt... en dan pas terug moet. Ja, en als ik ook kijk naar, naar die stad, ik, uh, ik zie hem niet. Misschien was het de punt van de schaats in de rode lijn. Dat kan, dat, dat kunnen jammer. wij van hieruit niet zien. Van waar wij zitten, we kijken schuin. Uh, van achter op die uh, start, duizend meter. Maar daar zitten echt meters tussen. Want wij wij zitten uh, zeg maar, tussen de finishlijn 1000 en finishlijn 500 meter in. Crossing the line hoor ik inderdaad Stefan Herman zeggen. Dus dat was de fout. Punt van de schaats in die rode lijn. En dat mag nu helemaal niet. Je moet er keurig netjes achter blijven staan. Startprocedure dus opnieuw rit 7 Voorlaatste rit voor de wel. We hebben vandaag 16 ritten op deze Olympische 1000 meter. Nu klinkt er één startschot. En zijn we dus vertrokken voor deze zevende rit. Met Idan Jaatun. De Noorse. Die zevende werd op de 1500 meter. In een acceptabele 1:56.46. 46 Twaalfde werd ze slechts op de 3000 meter. Dat was een opwarmertje. En wat kan zij tegen deze 23 jaar jonge Yoon Joon Kim. Die snelte vandoor. Opent in 1806. Ja, dat is een hele goede opening. Idan Jaatun. Ja, dat is toch, toch niet snel genoeg. Daarmee ga je in ieder geval niet op een podium komen op een duizend meter. Maar dat hadden we natuurlijk ook niet verwacht. We gaan kijken naar Kim. Die gaat er echt als een raket vandoor. En op die kruising is er al een gat van 30, 30 meter. En dan kan Ilyna dan daar ook echt niet dichterbij komen door die windblok. En dan gaat Kim na de 600 meter. We kijken of er nog energie in zit. Want de snelheid loopt nu al wel terug. Maar de eerste ronde vanuit die goede opening die is wel goed hoor. En de Corianen 27-7. En Ideniato komt er nu aan met een rondje 27-6. Corianen juichen. Want met 45-84 uh, zat Kim onder de tijd van Irene Huust. En uh, behoorlijk eronder ronde over. 35 van een seconde. Maar ze heeft het moeilijk op de kruising. Ja, toen heeft meer snelheid gaat de buitenbocht in. Dat zou me niet verbazen. Als de Noorse deze rit gewoon alsnog gaat winnen. En dat gaat inderdaad. De laatste ronde is er te veel aan voor Kim. Hier komt Toen Komt zij dan in de ja. buurt van de tijd van Wus. Nou ja, want ze strandt op slechts 1100ste van een seconde. 1.15.43. Dat is voor Njatoen haar snelste duizend meter ooit op zeeniveau. En met de slotronde 28.9 heeft ze dat keurig Ja, en aan. dat komt door die eerste volle ronde. 27.6. Daar pakt ze het ten opzichte van Irene Wus. Want die, die, die had een rondje van 28.22 28, of 28.3. Dus ja, die, tussen, die eerste volle ronde van IJatoen was heel erg goed. Eens kijken uh, uh, wat de laatste rit voor de wel dan gaat doen. Kaylin Irvine tegen Angelina Golikova. Wist dus nogal het eerste. E15-32, Toen, 1100ste van een seconde daarachter. Allee. En dan Ying Yu op de derde plaats. In het uh, tussenklassement van deze 1000 meter. Eén rit dus nog te gaan voordat we de baan gaan verzorgen. De 27 jaar oude Kaylin Irvine. Ja, die hoopt al jarenlang. Eindelijk een keer in de voetsporen te kunnen treden van de gouden generatie. De medaillewinnaars uit Canada: Nesbitt, Gross, Hughes. Natuurlijk Catriona Lamey. Het is alweer een tijd geleden dat die dames de pannen van het dak afreden. En dat die dames echt wereldtop waren. Kaelin Irvine is dat eigenlijk nooit geworden. Doet voor de tweede keer mee aan de spelen. Vier jaar geleden, 18e op deze afstand. Ook Angelina Golikova was erbij. Vier jaar geleden in Sochi. Krijgt een bescheiden applausje. We weten de voorgeschiedenis van de Russische schaatsers. Zij is als een van de weinigen dus uitgenodigd om hier te participeren... Uh, aan de 1000 meter. Is meer dan 500 meter specialisten. Kolikova stond in de Wereldbekers op die afstand. De kortste afstand dit seizoen drie keer op het podium. Internationaal op de 1000 meter nog niet. Rit in één keer goed gestart. Laatste rit dus voor dit wel. De dames op jacht naar de 1.15.32 van Irene Wust. Maar als je kijkt naar de snelste tijden gereden op zeeniveau... Door Irvine en Golikova hebben ze nog nooit zo'n tijd gereden. Dus ik moet nog maar zien of zij de tijd van Wust gaan verbeteren. Ze zijn in ieder geval sneller weg bij de opening. Maar dat mag je in het geval van Golikova ook wel verwachten. Maar ze zijn ook behoorlijk sneller. Want de openingen zijn 17-8 om 17-9. Dat is een halve seconde sneller dan het iedereen in had. En dan gaan we nu kijken naar, naar, naar, de, naar de Russin. Die mag... Door die, door die op die kruiding vol gas geven. Die heeft dan een mooi richtpunt voor zich. En kan door die binnenbocht dan onderdoor komen. En kijken of ze die snelheid kan vasthouden, Of zij ook een rondje 27 kan, neer, kan neerleggen op deze ijsbaan. Dat, snap, dat moet, moet wel kunnen. 27-7 voor Golikova. En 28-1 voor Urvijn. Dat uh, heeft ze goed gedaan. Maar heeft ze nu die inhoud Angelina Golikova uit Sint-Petersburg om dat vol te houden in de laatste ronde. Komt dan behoorlijk omhoog met de bovenlichaam. Oh, daar helemaal. Een misser. Halverwege de kruising in de ze staat uh, zo nu en dan meer. dan dat het echte schaatshouding is. Ze verliest terrein op het schema van Irene Wust. Ook verliest ze de voorsprong op Kaelin Irvine. Oh, wat gaat het moeilijk met Golikova? Die benen lopen helemaal vol met Verzuring. En dan verliest ze zoveel tijd. dat ze slechts de zevende tijd noteert tot nu toe. En voor Irvine, tijd nummer 8. Wust gaat dus aan de leiding. na acht ritten halverwege de duizend meter. En 15:32 tweede staat Nia Toen. derde, Ying -yoo. Ja, en als als je dan kijkt naar die tweede serie van acht ritten, daar zit in bijna elke rit wel een kanshebber. Kanshebbers erover, onder wie titelverdediger de rongzang, Natuurlijk Jorin Temors tegen bourghini zij Mio Takagi, Erbanova, Hetzok, wereldrecordhoudster Cordaira, Leenstra en de wereldkampioenen bergsma. Maar we gaan ze allemaal in actie zien op deze 1000 meter. En we kijken er ja, naar uit. uit. rintje. Uh, ja, dit wordt uh, prachtig natuurlijk. Hè. Een echte strijd, wat we al zeiden. Japan. Nederland, USA? Ja, het wordt fantastisch. En het, uh, het venijn zit hem, zit hem hier in de staart. Eigenlijk na de dweil hebben we, hebben we gewoon fantastisch mooie ritten die gaan komen. En um, ja, er is één die het hele seizoen daar echt uh, wel bovenuit uh, piekt. En dat is uh, Kodaira. Uh, Takagi, die, uh, Takagi die zit er eigenlijk, uh, eigenlijk vlak achter. Uh, maar wel op eerbied, eerbiedige achterstand. Um, ja, ik ben eigenlijk wel... Uh, wel benieuwd wat, uh, wat zij ook gaat doen en wat ook ter mos kan. Van de mors hebben we eigenlijk heel weinig van gezien nog dit seizoen. Uh, maar uh, komt heel langzaam toch in vorm, denk ik. En... Welke tijd is er nodig, denk je, uh, om hier het podium te halen? Ja, misschien wel een 1.13 hoog. Ja. Wat denkt Lotte? Ja, ik denk ook wel zoiets. Ik denk uh, zeker 1.14 is nodig. En uh, ik weet niet meer wat ze vorig jaar reden. Maar je hebt natuurlijk ook al uh, in de Heerenveen een beetje vergelijkbare banen. ook allemaal 1.13 hoog is er gereden. Dus ik denk zeker dat er wel... Uh... Ja, Herder reed vorig jaar, uh, Herder Bersma reed barecor in 1.13.94. Ja. Ja, ja, zoiets, ik denk dat zoiets wel weer nodig is en ik denk ook dat uh, vooral nou uh, Kodaira daar de, de grootste kans hebben voor is om dat uh, te verstaan. Die deed natuurlijk ook een wereldrecord dit seizoen. Ja. We gaan eerst luisteren naar al het andere sportnieuws, want hier is aangeschoven niemand minder dan Gio Lippens. De Olympische winterspeler in Pyeongchang. Pyeongchang is daar jullie een Dongge Olympiek. Olympisch nieuws met Gio Lippens. Ja, Gio, we gaan het natuurlijk hebben over dat sportnieuws. Maar iedereen praat momenteel over die harde wind hier. Ja, hoewel die wind op dit moment is gaan liggen. Ik ben net even naar buiten geweest. En uh, Het is een stuk rustiger dan uh, vanmiddag onze tijd, uh, vanochtend uh, Nederlandse tijd. Want toen waaide echt de pannen van het dak. Uh, Sebastian had het er net al over, maar dat was letterlijk. En uh, dat middenterrein hier, uh, dat Olympische uh, ja, plein met al die eetentjes en zo, dat moest echt ontruimd worden. Want het was gewoon gevaarlijk. Nou, uh, ga je gang met je nieuws. je van de tafel. Ja, we zullen eens even met de andere sporten beginnen. Snowboardlegende Sean White heeft uh, vannacht zoals verwacht het goud gepakt op de halfpipe. Na Turijn en Vancouver is hij nu ook de beste in Pyeongchang. En bij de Amerikaanse omroep NBC gaf hij zelf nog eens geëmotioneerd commentaar op zijn race. Oh, perfect. <laughs> this is where I took a deep breath and said finish it. I'm holding my breath for this, but... I still can't believe we got done, I got a done today. Oh wow. <laughs> Congratulations. Ah, thank you. Nou, er is niet echt heel veel aan vast te knopen, maar je kunt wel zien dat hij heel erg geëmotioneerd is. Die medaille van White is trouwens de honderdste gouden plak van de Verenigde Staten bij de Winterspelen. De Duitse Erik Frenzel heeft net als in Sochi olympisch goud op de Noordse combinatie veroverd. Het werd allemaal beslist in de laatste bocht. Dat zag commentator Jan Roos. Frenzel gaat het winnen van Watabe, wat zuur voor de Japanners. Na Sochi opnieuw een zilveren medaille wordt het voor Watabe en opnieuw goud voor hem. De sprong was niet al te best vanmiddag, maar het langlaufen was uitmuntend. Hij gaat hier verdiend winnen, want had het initiatief, nam de leiding in die kopgroep, voerde het tempo aan. De Duitsers juichen. Dit is fantastisch gedaan. Lucas Klapver uit Oostenrijk won het brons. Uh, zijn landgenoot Frans-Joseph Reel was vanochtend de beste schansspringer. Maar hij eindigde na het langlaufen als dertiende. Het Chinese duo Sui en Han gaan naar de korte kuur van het paar rijden. Dan hebben we het over kunstschaatsen. Aan de leiding. De twee hielden het Russische koppel Tarasova en Morozov net achter zich. De Chinezen zijn regerend wereldkampioen. En dat lieten ze zien ook. Op de klanken van Halleluja van Lennart Cohen schaatsen ze naar de op 1 na beste score ooit. Het is twee minuten voor half twaalf. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Jan van der Punt. NPO Radio 1. Nederland heeft nog steeds te maken met de griepepidemie. Maar de piek lijkt bereikt. Volgens onderzoeksbureau Nivel hadden vorige week 151 op de 100.000 inwoners griep. Vorige week waren het er nog 162. Die griepepidemie duurt nu al zeven weken. En het gemiddelde voor een epidemie is negen weken. Amsterdam werkt aan maatregelen tegen de groei van het aantal bed-and-breakfasts. Het zijn er nu 5.000. Amsterdam wil volgend jaar gaan werken met bed... Dat is toch lastig, bed-and-breakfast-vergunningen. In Cambodja is een man van 22 uit Haarlem vrijgelaten... die vast zat op verdenking van pornografisch dansen. En die man uit Haarlem was een van de laatste toeristen die nog vastzaten nadat de politie eind vorige maand een inval deed op een feest... En de economie groeide vorig jaar met ruim 3 De hoogste groei in 10 jaar, zegt CBS. Minister Wiebes zegt dat er nu meer geld is voor klimaat en zorg. Maar hij wil ook dat de gewone Nederlander merkt dat het goed gaat. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomporst. En hier aan tafel Rintje Ritsma. En natuurlijk ook Lotte van Beek. Ja, eindigde eer gisteren op de 1500 meter... op de meest ondankbare plaats die er bestaat. De vierde plek. Maar geweldig dat jij nu aan tafel zit. Ja, nou ja, ik, ik wou deze duizend meter natuurlijk ook graag zien. Zoals we zeiden, de laatste paar ritten gaan heel spannend worden. En uh, ik, tuurlijk baal ik van mijn 1500 meter. Maar ik ben ook een sportliefhebber. En uh, uh, dit is hartstikke hoog niveau schaatsen. Het is hey, prachtig wel, om aan te kijken. Ja, Lotte, jij bent echt relaxed relaxter onder. Je bent hier al een tijdje en, en je accepteert het. En, en ik kan me ook zo voorstellen dat je af en toe denkt van... <truurlijk> Nee, ik, heb, ik heb gisteren wel echt even een dagje dat ik ook gewoon lekker met mijn familie heb gedaan. En dat ik even, even een rustdag en ook even weg uit het dorp en uh, even de boel de boel, zeg maar. Ja. En, uh, maar kijk, er zijn nog meer afstanden in dit toernooi. En uh, kijk, ik kan nu wel volledig met mijn arm onder mijn ziel gaan lopen. En uh, ja, daar word je ook niet beter van. En ja, je kan maar maar beter... Niet, met... niet helemaal terecht, toch? Ga je heel eventjes onderbreken. Sorry, maar Irene Buur staat bij onze slaggever. Steven Daanenbouw. We willen graag weten hoe het met het is. Nou, uh, ze komt hoestend en proestend de mixzone inlopen. Uh, ben je wel staat te praten hier, he? Ja hoor. Je staat bovenaan, na acht uh, Maar wat is het waard deze tijd? Uh, ik vrees nee, uh, niks eigenlijk, of tenminste. Geen podiumplek. Wat heb je daarvoor nodig, denk je? Nou, ik denk wel dat je, dat je 1.14... Uh, 1.14.5 moet rijden, 1.14.7 uh, of zo. Begon met de valse start. Toen dacht ik even terug aan eergisteren. Ik denk, nou, dat is goed. Ja, nou ja, eergisteren wachtte ik gewoon heel lang en nu dacht dat ik wel uh, in het schot viel eigenlijk, maar... Uh, ja, ik moest nog een keertje terug. Maar dat, dat maakt niet heel veel uit. Uh, start had ik iets 1-tiende uh, graag harder gewild. En dan de eerste volle ronde uh, ja, was wel oké. Okay. Alleen uh, het verval was gewoon uh, ja, iets te veel. En ik had niet de benen die ik op de 1500 wel had. Toen kon ik gewoon echt nog het verval uh, beperkt houden. En dat had ik eigenlijk uh, nu ook gehoopt. Van een rondje 7-7 en dan 8-7 of zo. Maar... Uh, ja, dat uh, ja, zat er helaas niet in. En wat raar is dat je bij de training vervolgens zei... dat je juist uh, wel goede benen had... en dat je op de dag van de 1500 dat juist weer niet had? Uh, heb ik dat gezegd? Ja, wel beter dan de 1500. Maar nog niet heel top, maar dat maakt niet uit. Je, ik, weet, je, je weet gewoon wanneer je moet staan... en dat uh, om uh, tien over zeven dat startschot klinkt. En dan, uh, dan laas je zo goed mogelijk op. En dan ja, heb je alles eruit gehaald. En duizend was dit zo. En dan ja, heb ik eigenlijk nog niet een hele goede geredetje... Ja. Um, maar ja, dan hoop je er toch van, uh, je zit in de flow, dat alles samenvalt. En dat je dan, uh, nou ja, nu uh, die, die laatste ro volle ronde, dat je een heel klein verval kan hebben. Alleen, uh, ja, helaas dan energie uh, toch een beetje, beetje op. Was het, uh, ja, het was meer mogen dan moeten vandaag, hè? Ja, maar ja, goed. Uh, ik ben uh, hier aan de start om, uh, om, om top 6 of zo te rijden. Ik wil gewoon... Uh, ja, voor die medailles gaan. Dus uh, voor, mij, uh, voor mij in mijn hoofd is het wel een beetje moed, hoor. Maar sta je dan op dezelfde manier hier aan de start als eergisteren op die 1500? Uh, ja, wel iets anders. Want daar weet je gewoon van, ik, kan echt, uh, of ik wil echt Olympisch kampioen worden. En nu wil je gewoon uh, voor de medailles gaan. Alleen, ja... Speelt dat meer in het resultaat, denk je? Nou, dat denk ik niet. Want uh, dat maakt qua race niet uit. En... en... Als je kijkt naar mijn duizend dit seizoen is het wel bij far de beste. Alleen uh, ja, je, je hoopt gewoon op iets speciaals en, uh, en dat is het niet. Op naar de ploeguit de volging al hoestende proestend ben je nou een beetje bijgekomen? Ik heb gelukkig nu een paar dagen te stellen. Ja, dankjewel iedereen. rust. En ze gaat uh, door naar de volgende in de rij en dat is Nicolien Sauberij. Die staat hier ook te interviewen. Ja, voor een uh, andere uh, uh, televisie uh, maatschappij. Ja, we waren net bij Lotte en ik, wil, ik, ik wilde haar vragen van joh, waar jij vandaan komt. Jij komt van zo ver. Had jij in het begin van het seizoen had jij niet getekend voor de vierde plaats, hoe ondankbaar die ook is. Nee, nee ik heb echt uh, sowieso. Er komt echt wel de tossport in jou naar boven? Nou ja, ik heb in het begin van het seizoen ook uh, met uh, Henk, mijn trainer die hier is, hebben we ook aan tafel nou, wat, wat is het met doel? Henk Hospers. En toen heb ik eigenlijk ook wel meteen uitgesproken: van ja, er is maar één. Ik weet ook nog eens goed, het, het schaatsen telt maar één ding en dat is Olympisch goud. En uh, daar ben ik van het begin van voor gegaan. En ik denk ook. Wil je überhaupt een medaille halen of wil je olympisch goud, dan moet je dat ook als doel en dan moet je dat ook als een bereikbaar doel zien. Want je moet daarin geloven en met dat geloof dat je uitstraalt kan je die race winnen. En niet door aan de starters te gaan van ja, uh, ik, ik wil, er, maar je, je moet dat geloof hebben. Maar je moet daar een, aan de andere kant moet je dan vervolgens, als je aan de start staat ben je met technische be de, be uh, dingen bezig en dan moet je niet alleen maar aan die medaille denken natuurlijk. Maar, maar eigenlijk komt de dat is wel voor het jou het het gewoon eens een jaar te vroeg gekomen. Want je hebt nu een goede baas. En maar we moeten je dat je hebt... even uitleggen, want uh, je hebt pittig jaren achter de rug. na Sochi, gescheurlijk Als baas, ziekte van Fyver, Ja, Ik moet een luisteraar ook meenemen. Hè. Dus uh, als er eentje zo begint, dan moeten we even... Maar uh, hij heeft wel gelijk. Ik bedoel, komen de Spelen niet een jaar te vroeg? Nee, ik heb zeker uh, de niet de ideale aanvliegroute naar deze uh, Spelen gehad. En uh, uh, ook zeker wat pittige jaren. Maar gewoon als ik kijk hoe dit seizoen gaat en hoe ik me nu ook voel. Kijk, ik voel me ook gewoon fit. En... Misschien is het inderdaad uh, vrij een, een, een hele steile uh, weg omhoog geweest. En uh, daar heb ik aan de andere kant ook... Dan zit je wel in een bepaalde flow die je kan meenemen. En dat, maar maar wel goed. is het misschien ook wel zo omdat je, dat je hier zo uh, mooi eh, eh, eh, eh, en goed weer omgaat... met die teleurstelling van die vier plaatsen? Heeft het ook misschien ook mee te maken dat je denkt... Man, ik ben wel blij dat ik zoveel ben gekomen na al die klote jaren. Nou nee, dat, dat, is, dat, dat heb ik nu nog niet. Ik denk dat, dat, uh, dat ik nu er zo mee om kan gaan. is dus Vooral ook omdat ik in mijn hoofd heb van... Weet je, er is nog meer deze spelen. En... Wat is er nog voor jou deze spelen? Vertel eens. Uh, nou, ik hoop dat het uh, team zitten mogen rijden. En uh, dat is aankomende maandag. En we ja. zijn met uh, vier meiden. En ik denk, uh, als je kijkt gewoon naar uh, de 1500 meter... Dat is natuurlijk ook met Marit en Irene. Mm -hmm. En Antoinette op de drie kilometer. Ja, ik denk dat we met vier hele sterke meiden zijn. Maar Ga je rijden, denk je? Dat ligt aan de bondscoach. Dat heb ik zelf niet in de hand. Voel je uh, dat ook niet? Nou, dat weet je niet. Dat, dat is nee. heel lastig in te schatten. Ik hoop wel dat ik mag rijden. En ik denk dat ik wel, uh, kijk naar, vooral naar naar de teamshooter... Ja. verder natuurlijk Europese kampioen. En daar heb ik wel een belangrijk steentje aan meegedragen. Ja. Dus ik hoop dat dat een mooi uh, bewijs is geweest. Moet zijn rijden er eentje, vind jij? Nou, dat is aan de bondscoach. Dat is altijd lastig. Je, de bondscoach gaat gewoon observeren van uh, hoe gaat het en uh, wie is op dat moment goed. En natuurlijk is dat een inschatting en iedereen wil graag rijden. Ja. En diegene die, die gekozen wordt. Je, je moet je ook een beetje onderdanig opstellen als je in die ploegachtervolging zit. En, uh... Hoezo? Wat bedoel je dan? Nou, je samen doen. Op, op, je moet het allemaal met elkaar doen. Dus ook, je kan wel uh, uh, zeggen van, ja, maar ik wil rijden. Maar dan doe je, omdat je als ploeg vergeert, doe je iemand anders ook weer tekort. Ja, dus, maar bij voetballers hoor ik altijd, ik wil spelen. Ja, misschien. Degene met het grootste bek, die, ja. staan, die staan meestal al vooraan. Dus je moet gewoon hard schreeuwen Lotte, dat je mooi wil rijden. Ja, nou, een goede tip van Rintje Ritsma. <laughs> We komen zo bij jullie terug, jongens. Want hij gold al als sportoverstijger. Dus een fenomeen. Ongeveer in dezelfde categorie als Michael Phelps en Lindsey Von. Maar halfpipe snowboarder Sean White was er alles aan gelegen om de Olympische Spelen nog één succes hoofdstuk toe te voegen. Aan dat toch al heel bijzondere boek. Het leverde een zeer gedenkwaardige ochtend op in het Phoenix Snowpark. Mensen staan in de rij voor kaartjes. De tribunes die lopen vol. Niet voor niks bij deze Olympische halfpijp. Want het zou als een hele bijzondere dag kunnen worden. Misschien wel de dag van de legendarische Sean White. Put your hands together for Sean White, our final competitor here today. Tweevoudig Olympisch kampioen. Hij heeft zoveel prijzen al gewonnen, bijvoorbeeld op de X-Games. Multimiljonair is hij. Mede dankzij de videospelletjes waar hij een rol in speelt. Hij heeft het halfpijpborden eigenhandig naar een hoger plan getild. Op 31 jaar geleden. Leeftijd weer van de partij. White. De tijden zijn wel wat veranderd. Sean White is hier niet gekomen als de regerend Olympisch kampioen. Vier jaar geleden, in Sochi, liep hij tegen een smadelijke nederlaag. aan. En dat zit hem nog steeds dwars. You know, to be honest, it's like falling off a bike, and you have the, the little scar from Yeah. It's a part of you. It's... En dan is er de aanloop naar deze Olympische Spelen die verre van zaligmakend was. Olympic snowboarder Sean White's nasty halfpipe crash last fall led to 62 stitches. Tijdens een training in Nieuw-Zeeland kwam die ongenadig hard met zijn gezicht op de rand van de halfpijp terecht. The fall was so bad. Shaun cut his nose, forehead, and split his upper lip. Er kwamen 62 hechtingen aan te pas. There was a lot of blood, and in the clip you can see Shaun bleeding heavily into a towel. Maar het bracht hem bepaald niet van zijn stuk, want tijdens de Olympische kwalificatie in Amerika stond er weer geen maat op. Oh, oh, oh. Oh, wow. wow. Hij scoorde de perfecte 100 punten. What? What? Perfect 100. Wow. Oh, my goodness. Ook tijdens de kwalificatie hier in Korea ging het uitmuntend. Als nummer 1 gaat hij de finale in. Maakt dat hem, Tobias Aalderink, onze analyticus, tot de grote favoriet of niet? Ik denk dat anders dan bij de, de voorgaande Olympische Spelen... dat hij de grote voorsprong die hij daar had op de concurrentie... eigenlijk een klein beetje kwijt is. De concurrentie heeft hem een klein beetje ingehaald. En er zijn nu twee andere namen die ook echt gaan meedoen om die gouden plak. Wat voor strijd verwacht jij? Ja, ik denk dat het heel spannend gaat worden. Uh, zowel Sean White als Scotty James de Australier... hebben al aangegeven in de aanloop naar deze wedstrijd... dat ze nog een, een truc in petto hebben die we eigenlijk nog niet hebben gezien. Uh, uh, dus iedereen gaat alles geven. En ik denk dat het misschien wel het, het meest spectaculaire snowboardwedstrijd... ooit gaat worden. 3 runs, USA, de beste telt. USA, Zal Sean White het meteen al in run nummer 1 laten zien. Sean White going for the 1440 on that first hit. Ja, die geeft er meteen in de eerste run zijn visitekaartje even af. En dat is de kind of guy Sean White is. All or nothing when it comes down to it. Ongelooflijk hoog, zegt die sprongen van hem. Oh my. Hey, dat is leuk. In het publiek treffen we Julia Mancuso. Die kennen we wel. Alpine Gouden medaillewinnares van Turijn. En die kijkt hier dus naar haar landgenoot Sean White. Wat vond ze ervan? For sure it's just like ski racing. It's hard and flat light. And the guys are throwing down huge. And I'm excited to see the next two runs. Yeah. Do you think he has a solid base now for a new Olympic title? Um, yeah, solid base. And if it's anything like yesterday, it's awesome to see Sean get a score. It's awesome to see Scotty get a score because that means they're just going to be going bigger and bigger and pushing each other. And I think we're in For a good show. Als het niveau nu al zo hoog is, dan belooft het nog een mooie strijd in de komende twee runs. Ja, so yeah, this is a good way to set up for lots of excitement. So these runs are going be awesome. Neem even de lift naar boven voor de tweede run te zien bij onze commentatoren van tv. And number 1, 95-25. Ayomo Hirano. John White <laughs> zakt dus naar de tweede plaats. Scotty James zakt naar de derde plaats. But USA is number 1. Where did het win it?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 En je mean Sean? Yes, yes. So happy. Wat een fenomeen. We so hebben hier right. een prachtige plek natuurlijk, hier in die Olympic Oval... met schitterend uh, uitzicht op die schaatsbaan. Maar ik heb, ja, dan kan je niet naar de bergen. En dan kijk je veel terug uh, op de computer of op tv. Ook bij de NOS is natuurlijk veel te zien. En ik heb dit teruggekregen, die Sean he. White. Het is fantastisch. Het is, het is acrobatiek, het is ballet in de lucht. Ik zit gewoon te genieten. Echt, dat is zo mooi. Het, het is onvoorstelbaar. En de het mensen... is ook een sport waar heel veel mensen bafkwamen voor het eerst. Ja. Uh, buiten het short track en uh, hier in uh, de oval. En, en ik, het, is, het is radio. Ik kan het heel moeilijk beschrijven uh, hoe, hoe mooi het is. Dus ik... Ik raad iedereen aan om even terug te kijken. Ga naar de NOS-site, ja. dan kan je die dan, Sean White zien vliegen. Het is maar dan niet alleen Sean White, maar dan moet je eigenlijk ook naar die Japaner Japan, kijken. En, want die strijd tussen die twee maakt het oh, eigenlijk een zeker. Oh, je zit te kijken, Lotte. Heerlijk. Ja, dat is toch fascinerend. Ja, ik, ik, ik ben, wat ik zei, ik ben echt een sportliefhebber. En ik vind ook naast het schaatsen hou ik heel erg van de freestyle-sporten. Dus ik heb natuurlijk ook de sloopstijl gevolgd. En uh, halfpipe is natuurlijk al het, het langste Olympische uh, onderdeel. En daar zie je ook wel, uh, zowel bij de dames als de heren, dat daar ook wel het, het hoogste niveau qua uh, sprongen wordt gehaald. Hebben ze bij de sloopstap gehad met de wind. Ja. Maar... Maar die mannen, die komen hoog. Dat is ja. springen meer, dat is vliegen. Maar heb je er wel eens ingestaan in zo'n halfpijp? pijp? Ja, hebt ja, ja, op vakantie een worden. keer uh, <lacht> doorheen geschiet. Ja. Heb jij het wel eens geprobeerd, Rintje, dan? Ja, ik heb er wel eens in gestaan, maar die wanden zijn zo stijl. Ja, zijn heel stijl, ja. Ah, Je komt ik, nog niet eens halverwege, die wand. Zo, zo heel lafjes inderdaad, halverwege, dan ben ik terug, hoor. <lacht> ja, met mijn schietjes ben ik een keer doorheen gaan, ja. Eh, jongens, we gaan zo meteen naar uh, die ritten uitkijken. Van de Ter Mors en uh, Britney Bow. En Termors. Die rijdt straks die rit uh, in de twaalfde. Is dat de twaalfde rit? Termors heeft veel gekwakkeld in het voorzoen. En bij het short track werd ze met relay ploeg eind vorige week verrassend uitgeschakeld. Afgelopen zaterdag was dat. Maar Termors heeft nu wel het gevoel dat ze klaar is voor deze duizend meter op de lange baan. Ja, zeker. Ik rij lekker. gaat goed. Het is goed in mijn vel. Uh, dus ik uh, ben wel benieuwd wat er morgen uitkomt. Staat er?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 In december en dat gewoon rustig uitgebouwd. En dan zie je dat je gaandeweg ja, steeds een stapje erbij doet. Uh, Airfoot was al een stapje erbij natuurlijk. En, uh, in Japan merkte ik al tijdens de shorttrack training dat het steeds beter ging. Uh, PR'tjes uh, tijdens de excelletjes daar op het ijs. En uh, ja, dat uh, doet natuurlijk ook gewoon goed. Uh, dat laat je ook goed voelen als je ja, sneller rijdt dan dat je ooit hebt gedaan. Uh, hier een mooie testroute kunnen rijden op de duizend meter. Ja, dus dan bouw je alleen maar meer vertrouwen op. Uh, dus dat ja, geeft, voelt goed gewoon. Ben jij een aantal dagen geleden al die Olympische achtbaan ingestapt, hè? emotioneel ook met, uh, met, die, met die relay, wat niet gelukt is. Is dat moeilijk om dat heen en weer stappen te doen en, en een teleurstelling dan te verwerken? Uh, nou ja, het is zeker niet makkelijk. Nee, uh, voor de relay had ik wel hele andere verwachtingen hier. Maar ja, uiteindelijk heb je meerdere onderdelen waar je op moet starten en de knoop moet ook weer om. En het is wel iets makkelijker dat dit uh, ja, een andere discipline is... dat je niet meeneemt. Uh, de teleurstelling uh, van de relay uh, is dat iets makkelijker weg te zetten... omdat het gewoon een andere sport is. Dat is de spelen, verrassingen. Zou het een verrassing zijn als jij hier morgen wint? Of ja, je bent natuurlijk wereldkampioen geweest op die afstand... Of, of is dat nu toch wel nog enigszins een verrassing uit waar je vandaan komt? Nou, Ik denk niet dat mensen gaan verwachten dat ik hem hier ga winnen, nee. nee ben jij tevreden? Als ik uh, een hele mooie race rijd en uh, het maximaal eruit haal wat erin zit. En op het podium staat... Maar dan hoop ik het dan wel, ja. de ja. Mos, de Olympisch kampioen op de 1500 meter van Sochi. In gesprek met Jeroen Stekelenburg. Die 1500 meter in Sochi. Wie won er ook weer brons? Geen idee. <laughs> uh, we gaan snel naar de katakom. Want daar staat Steven. Ja, ik ben even het hoekje omgelopen. En dat kan ik altijd mooi zien... Hoe de spanning op de gezichten staat van de schaatsers die op het punt staan de hal in te lopen. Die lopen dan onder het ijs door. En dan komen ze op het middenterrein terecht via een trap. En dan komen ze die kleedkamer uit. Die kan die gang inkijken. En dan zie je de spanning eraf druipen. Herbergsma, die was een potje gespannen zeg. Nou, die valikant uh, mislukte 1500 meter. Nou, dat zie je... Ja, hier, dat, dat kun je zien aan, iemand, echt aan iemands hoofd. Echt zo'n strakke kop voor zich uitkijkend. En, ja, ja, dat kan je ook dat, concentratie noemen, maar jij zag daar spanning in. Nou, dat, dat is spanning hoor. Want ja? Dat, dat, ja, en, en ik, ik heb haar eergisteren gezien na die 1500 meter. Was, uh, de, kijk, als je normaal als je de, van, een, uh, uh, van die afstand hier naar binnen komt lopen... dan moet je langs de media. En zij heeft toen echt de media ontweken... om maar niet haar verhaal te hoeven doen... Uh, dus die had, uh, die had het echt lastig daar. En die, ja, voor haar moet het nu ook gebeuren. Hè? Zoals het bij Irene Wuus was op die 1500 meter na ja. de 3 kilometer. Ja. Alhoewel de 3 kilometer van Wuus natuurlijk stukken beter was dan de 1500 meter van, uh, uh, van uh, Hedde Bergsma, Hedde Richardson. Dus uh, ja, die, die liep er gespannen bij. Met Gillette uh, Anema, haar coach natuurlijk achter haar aan. En verder zag ik nog een, uh, een, een journalist die uh, in de kleedkamerzone terecht kwam. Dat is ook nogal uh, interessant. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar die was ergens de trap afgedaald en die, die kwam tussen de status terecht. Goed, zometeen komen ze allemaal daar langs bij Steven Dalebaas. Eentje, wat verwacht jij van Tomos? Nou, ik, ik zag haar en ik vind haar vrolijk. Ze heeft een, een, een, een goede uitstraling. En ook het interview, ze klinkt opgewekt en dat, dat hebben we wel anders van haar gehoord. En uh, om hard te schaatsen, moet je gewoon lekker in je vel zitten. Hè. Dus uh, dat heeft ze in ieder geval heeft ze dat in ieder geval op de rit. En uh, ja, hoe ze lichamelijk uh, in, in orde is, ja, dat, uh, dat, dat kunnen wij van afstand lastig uh, zien. Dat, dat uh, kunnen we in de wedstrijd zien. Ja, Jeroen, jij bent natuurlijk ook een short track specialist. Want uh, als shorttrack wordt uitgezonden, ben ja. jij op televisie, dus zit je niet naast me. Ja, uh, ja Jorien werd. Bij de relay uitgeschakeld bij Short Track. Is dat niet een domper voor haar geweest? Is het niet een domper? Dat is uh, de, de wereldstorte in. Uh, vorig jaar wilde ze eigenlijk al storten bij het WK in uh, st Stoppen. Uh, bij het WK in uh, Rotterdam. Daar ging zij onderuit terwijl ze in tweede positie lag. Stel dat ze daar een medaille had gepakt. Dan uh, had ze daarna gezegd. Ik, ik, ik zet er een punt achter. Maar ze ging onderuit en dus ze dacht. Weet je wat? Ik wil nog één keer knallen op de relay in Pyeongchang dat is dus niet gelukt. Dat is, moet voor haar echt een enorme... Want Shortwack, dat is uh, haar eerste liefde. Het was een enorme domper natuurlijk voor haar. Maar ik hoor van iedereen en alles inderdaad dat ze lekker in de vel zit. Dat ze goed rijdt, dat ze hard rijdt. Dus we kunnen echt wel wat van haar verwachten. U wordt nu ook hard gereden. En het ja, publiek ja, ja, ja, gaat ook hard keer. Dan zullen we ook op het uh, ijs staan, uh, Sebastian Erwin. Sonny Park inderdaad staat op het ijs. Olympisch kampioene van uh, Sochi op de 1000 meter. Maar dan op de korte baan, bij het short track. Stapt ze daarna over naar de lange baan. Echt een wereldtopper is het nog niet op de lange baan. Maar ze ging wel net de laatste ronde. Met een voorsprong van achter, net van een van de seconde op Irene Wust. Maar haar verliest terrein ook op Gabriele Hiesbiefler. Die ze nu naast en is het denk ik voorbij. Hiesbiefler uit Insel... Dochter van de slager. Ja. Al daar mogen we dan altijd zeggen: één keer in de vier jaar. Als we wat meer informatie geven, wint de rit. Maar uit de derde tijd. Beide vrouwen verliezen te veel op het schema van Irene Wust. Wust blijft eerste, ja Toen blijft tweede. En hier Spiegelig zet zich dan op plek 3 neer: met 1 16-0-3. En voor Park noteren wij 1.16.11... dan rijdt ze wel haar snelste 1000 meter op de lange baan op zeeniveau... maar komt ze dus niet in de buurt van de medailles. Volgende rit is rit 10 met Arisa Gol en Heather McLean. Dat zijn twee specialistes op de 500 meter. Over 500 meter specialisten gesproken. Op dit moment betreedt het middenterrein een van de grote favorieten. De wereldrecordhoudster. Nou, Kodaira met knalgele bril op haar hoofd. Grote rugzak op haar rug... De Japanse maakt zich Oeh. klaar. Heeft een heel strak kopie. Ja, Het is eigenlijk de eerste dag van dit toernooi... dat de grote favorieten, de topfavorieten... niet uit Nederland komt, maar uit een ander land. Dat is dus Kodaira. Mooi om bij haar de spanning te zien. Waar is Jorien Temos? Ah, die staat daar, aan de overzijde. Op de kruising maakt Temos zich langzaam maar zeker klaar. Moet nog twee ritten wachten voordat zij aan de bak moet... Zij heeft haar donkerblauwe trainingsbroek nog aan. Haar oranje trainingsjasje. Is een beetje aan het rekken, aan het strekken. Terwijl wij dus gaan kijken naar die rit tussen de 500 meter specialisten Goal en McLean. Ik ben vooral geïnteresseerd in het rijden van Arisa Goal. Want die is bezig aan een heel goed seizoen. En heeft ook al in de E15 gereden. Op de 1000 meter op zeeniveau. Uh, 1,1564 om precies te zijn. Dus eens kijken wat deze Japanse kan. Stond vier keer op het podium. Vals start van de Wereldbekerwedstrijd. 500 meter dit seizoen. Maar nog niet in de A-divisie van de 1000 meter. Het is go die de valse start maakt. Zullen we één keer het woordgrapje maken deze speler? Arisa, go to the start. Ja. Nou, hebben we hem bij deze gemaakt. Zij draait zich om. Ook zij heeft die knalgele en gedeeltelijk oranje... bijna rode zonnebril op haar hoofd. De Amerikaanse, het Amerikaanse merk die die bril heeft uitgedeeld... heeft een goede zaak gedaan. Slimme zaak ook vooral gedaan. Geen officiële sponsor van de Olympische Spelen. Maar wel hier naartoe komen met een tas vol brillen... en die aan allemaal atleten uitdelen. En heel veel rijdt ermee. atleten hebben hem opgezet, wat Echt? ook... Anne McLean heeft die zonnebril op haar hoofd neergezet. Beide vrouwen kijken naar het ijs. McLean kijkt nu vooruit. Gewoon kijkt nog steeds naar het ijs. McLean start 2 is gelukkig voor deze dames wel goed. En dan eens kijken, ze zullen ongetwijfeld veel tijd op Wust gaan pakken in de eerste 200 meter. Misschien daarna ook nog wel. En dan eens kijken hoeveel ze gaan verliezen in de laatste ronde. Wust open in de 1831. En hier komt Arisa Go na 17 seconden en 84 ronden. Ja, dat zijn gewoon hele goede openingen. En dan kan McLean die heeft de eerste buitenbocht. En die probeert dan rustige slag te hebben. Niet te gehaast. Machtige klappen geven. En dan moet je proberen om dan naar, naar Go toe te rijden. Maar dat gebeurt niet door Want een Go neemt afstand op die kruising. Die gaat naar die lange buitenbocht. En die heeft de meeste snelheid. Die komt zo meteen op 600 meter als, als snelste, snelste door. En de clean en probeert er steeds... ook wel bij te komen. Ja. Maar lukt haar niet. Hier komt Arisa Go. Die trouwens ook met Robin derksen, zijn nederlandse oh. coach heeft. Ronde tijd 27-8. doorkomsttijd van 45-72. Dat betekent 47 van de seconde voorsprong op Irene Wust En nu heeft Arisa Go een heerlijke kruising. Want ze kan naar henne McLean toe rijden, inderdaad. Op de kruising. Gooit Met beide armen los. al los. Sprint werkelijk waar naar McLean toe. Die is gezien aan het einde van de kruising. En dan heeft Arisa Go ook nog eens de binnenbocht... om deze klus te klaren. 15:32 is de snelste tijd van Irene Wust En die blijft staan, want ze komt tot 15:84 Is ook langzamer dan ja, toen Go. Zet zich op de derde plaats achter Wust en... Ja, toen. 10 van de 16 ritten hebben we gehad. De zes finales komen zo. De zes finales gaan nog komen. Maar ondertussen staat die tijd van Wus nog altijd. Ja, maar ik denk vanaf rit 12 dan, uh, dan gaat het echt uh, los. En dan, uh, Bo. Daarvoor hebben we ook nog de, de, de, de titelverdeling. Ja, en uh, die kwam natuurlijk. Uh, die had wel een beter seizoen in het jaar van Sotsi ja. uh, Maar die heeft tenminste dit seizoen niet heel veel Om laten zien. Zang, Om zang. Ja. ja, niet één keer het podium bij de World Cups. Nee, nee. Nee, en uh, die is natuurlijk ook uh, die, de, de uh, kandidaat voor het uh, uh, IOC. En die is ook daar een beetje mee aan het promoten. Die is met dus andere ik... zaken bezig, bedoel je? Nou ja, je ziet er wel op de ijsgaatsen. Het, het is een hele goede schaatser hoor. Maar ik, ik denk niet dat zij uh, het nu eens heeft om uh, hier het podium te rijden. Dus vanaf Bo wordt het echt uh, spannend. En jullie zeiden dus 1-14. Laag, 1,13 hoog. 1,13 hoog. hoog, zeg je nu al? Net zoals vorig jaar. 1,1394, ja. Dat ja. Ja. Ja. Nee, ja. Nee, ja. was, was vorig ja. jaar ook. Ja. Ja. Het, het barrecord staat op 1.13.94 van Heather Bergsmack. Goed, wij gaan het uh, journaal van 12 uur uitstellen. Want dit zijn allemaal finales die nu gereden gaan worden. De meter bij de vrouwen. Sebastian. 16e Olympische duizend meter voor vrouwen in de geschiedenis. Heeft een heerlijke, mooie, grote verscheidenheid aan kanshebbers. En één daarvan staat dus nu in de baan. Hong Zhang. Olympisch kampioene van vier jaar geleden. Ze is inmiddels 29 jaar oud. Net als haar tegenstandster Natalia Czerwonka uit Lubin in Polen. Maar Hongzang heeft wel last van pijntjes. Ze heeft weer last gekregen van haar knie. Vertelde Peter Kolder, haar Nederlandse coach. Is niet goed, vertrokken tenminste ja, Zang is wel. Ook, ja, dit was een duidelijke ja, valse start van Natalia Czerwonka. Het is heel simpel, Sebastiaan. Go to the start. Ja, heel en dan, dan zeggen ze, wat ze ready. Voor zijn. En daarna wacht je, dan wordt er geschoten. En daarna mag je pas weg. Ja, Hoezien, hoe moeilijk is het, is het nou? Ik kan me wel enigszins voorstellen dat je met spanning aan de start staat. Ja, Daar ja, had ik nooit vast van. Rechts nee. en daardoor ook iets vrij. Trouwens, mooi om te zien hoe iedereen wust op de achtergrond een beetje meedeed bij de start. Te Mors, ja. uh, sorry, Jorien de Zij uh, deed een beetje mee, oefende een beetje starten... om op die manier een beetje te wennen aan de wachttijd die de starter heeft. In dit geval dus die Duitser Stefan Herman. Hong Zhang staat ook opnieuw bij de start. Haar Nederlandse coach Peter Kolder... sinds een paar maanden verantwoordelijk voor haar doen en laten... voor de trainingsschema's, vertelde eerder dit seizoen ook... als je kijkt wat voor roofbouw die Chinese vrouwen op hun lichaam... hebben gepleegd de afgelopen ja, jaren, weg. is dat enorm. Nu Gelukkig. is de start wel goed. Kan Hong Zhang nog een keer doen wat zij wisten realiseren... op 13 februari 2014 in Sochi het goud pakken op de Olympische Spelen. In 14.02 reed zij vier jaar geleden in Rusland. Ze opent nu in 18.24 en is daarmee 700ste van een seconde sneller dan in Remus. Ja, en Hongzang moet altijd de van de rondjes hebben en heeft eerst buiten en kan dan wel heel mooi achter de pols aan op die kruising. En als ze echt een goede Hongzang hebben, dan gaat ze daar nu heel hard heen rijden. Maar ze dicht het gat wel een beetje, maar niet met die enorme overmacht als wat ze, als wat ze eerst had. Ze komt er onderdoor. Ze gaat op weg naar die 600 meter. En dan moet ze eigenlijk gewoon een lage 27 neerzetten als ze echt mee wil doen voor de Rondetijd 27-5 van Hongzang. En daarmee heeft ze middels 43 honderdste van een seconde voorsprong op Irene Wust. Oh, het het nadeel van de laatste buitenbocht. Ook zij komt al zeg maar, in deel 2 van de binnenbocht met hem bovenlichaam omhoog. Zakt nu weer terug. En oh, gaat bijna onderuit. Ja, ja Ook bij Hongzang zie je dat de vermoeidheid toeslaat in de laatste 200 meter. Nu met een hele wilde slag door de laatste bocht. En komt in de buurt. Dat lijkt me geen goed teken. 1-15-2. En dat is op Helemaal overheid en is ze langzamer dan Wus, langzamer ook dan toen. En weet Hongzang één ding zeker, Erben... dat zij niet opnieuw Olympisch kampioen ja, nou, dat gaat is worden, want ze op, staat derde. Dat is ook een rare rit. Die komt in een rit drie keer overeind. Gewoon puur omdat de benen helemaal zijn. Dat ze helemaal kapot is. Nee, het is uh, niet goed genoeg voor, om haar Olympische titel te prolongeren. Geen, niet goed genoeg voor zo Wus, nog altijd eerste. toen nog altijd tweede. En nu gaan we naar een hele belangrijke rit. Ja. Rit 12. Staat al sinds gisteren, sinds de loting bekend werd, omcirkeld met een fineliner helemaal onderstreept. En wat dan ook: Jorien Termos, binnenbaan, 28 jaar, tegen Britney Bow uit de Verenigde Staten, 29 jaar oud uit Ocala in Florida, van origine afkomstig. Dat zijn de hoofdrolspelers voor deze twaalfde rit. Wat een rit op papier. Ter in de binnenbaan, Bo in de buitenbaan. Ter met de matige start, Bo met de snelle start, wat we weten. Dat kan wel eens een probleem gaan worden, Dat kan, dat kan een probleem gaan worden, maar we kijken eventjes naar Jorien de Hij Ze heeft hier vorige week een gereden En toen reed ze hier echt fantastisch. Toen reed ze hier 1.14.37. Met een 18-0 opening, 27-1 in de eerste ronde en een 29-2 als slotronde. Ik denk dat dat een heel mooi schema is om te kijken van wat er hier mogelijk is. Ze moet harder, want ze moet naar die 1.13. En ik denk dat de Olympische kampioen in 1.13.81 gaat worden. Maar staat de Olympische kampioen ook in deze rit? Dat weten we niet na deze twaalfde rit, want er komen er nog vier. Maar een indicatie een mooie rit. krijgen we wel. Termors versus Bo. Bo, de nummer 5 van de 1500 meter. Dan denk je dat valt tegen. 28 honderdste van een seconde. Zat ze achter een podium? Zat ze achter Marit Leenstra? Maar ik vond het acceptabel voor Brittany Bo. Gezien de voorgeschiedenis met alle bestuurders van de goed laatste weg, jaar. Heel ze goed zijn weg. goed vertrokken. Jorien Temors leidt ook goed vertrokken. De start is altijd haar mindere punt. Zaterdag was naar de uitscherkeling op de relay. Maandag moest ze toekijken naar de 1500 meter vrouwen. Nu mag zij zelf. En ze schaatst al heel mooi naar Brittany Bo toe. Maar Brittany Bo leidt wel met lichte voorsprong naar 200 meter. opent in 1779. En Jorien Temors dezelfde opening als in die trainingswedstrijd een week geleden. 18. 7. Dat is heel goed, maar Brittany Boney kan op die kruising kan heerlijk achter Juriet de Mos heenrijden. En die kan ze echt hard heenrijden, maar Jorien de Mos heeft de slag te pakken. Die heeft harde sterke klappen. En ze gaan hard hier over die baan in. Allebei, ja. zij en zij. Dit is echt een heel mooi duel. Jorien de Mos door die baanje klamt aan. En zij heeft de stemmen ja. gevonden. Boney heeft de voorsprong. 27.